Met koning? Dag koning. Hé, hey, bruin. Hoe <laughs> gaat het met jou? Dat is lang geleden, hè. Dat is verdomd lang geleden. Dat komt, nou, deed je Haan met pensioen is. kan ik eigenlijk niemand meer op het bureau. Behalve jou dan. En Balk dan toch? Ja, Balk ook. Maar daar ben ik toch nooit zo eigen mee geweest. En meierink? Ja, meierink ook. En Asjes? Wie zeg je? Asjes. Asjes? Nee, die ken ik me niet herinneren. Maar ja, jongen, mijn geheugen is ook niet meer wat het was. Ik word ook een dagje ouder. Misschien was dat ook wel na jouw tijd. Ik herinner me nog wel aan Reentjes. Bedoel je die soms? Nee, maar die is er ook nog. Nou, dan heb je het wel gehad. Teun is dood. Slofstra is dood. Terhaar is dood. Alleen van Nieperen. Hoor je nog wel eens wat van van Nieperen? Nooit. Nee. Dat gaat over, hè? Maar toch was het een mooie tijd in de Hoofdstraat. Een hele mooie tijd. Maar waar ik nou voor bel... Hoe gaat het nou met meneer Beerta? Ik hoorde van Deetje dat hij een beroerte heeft gehad en dat hij in een tehuis zit. Dat gaat nou wat beter. Hij praat weer een beetje en hij heeft zijn eigen kamertje. Zie je hem nog wel eens? Ga vanmiddag naar hem toe. Wil je hem de groeten doen? Van de Bruin? Als hij me nog kent tenminste. Natuurlijk kent hij je. Hij is het nog altijd over je koffie. Ja. Koffie zetten, dat kon ik wel. Dat zal je ook nog wel herinneren. Ben een beetje buisman? Oh, dat weet je dus ook nog. Dat vergeet ik nooit. Maar hoe gaat het nou met jou? Slecht. Ik heb net een zware longontsteking achter de rug en mijn pols gebroken. En mijn rikketik wordt ook nooit meer wat het was, natuurlijk. Ik heb nou net weer een nieuwe pacemaker. Maar je leeft nog. Oh, ja. We laten de moed niet zakken. En je vrouw? Hoe gaat het met je vrouw? Met mijn vrouw? Met mijn vrouw gaat het goed, zegt ze. Die wil nooit dat er over haar ziekte gepraat wordt. Zo zijn ze, hè? Ja, zo zijn ze. Je doet er niks aan, jongen. Hoe gaat het met jouw vrouw? Die wil ook nooit dat er over haar ziekte gepraat wordt, maar het gaat goed. Doe haar de groeten. En jij en jouw vrouw? Ik zal het doen. En jij ook de groeten van mijn vrouw. En ook voor je vrouw natuurlijk. Dank je. Ik kom je weer eens opzoeken. Dat zouden we hartstikke leuk vinden. Heb je het adres? Want we zitten nou in een verzorgingshuis. Ik zoek je op. Dan kunnen we weer eens over voetbal praten. Doe dat, jongen. En doe meneer Beerta de groeten, hè? En ook aan je vrouw. Zal het doen. En jij en jouw vrouw. Dag, koning. Dag, Bruin. Dat was de Bruin. Ik hoorde het. Ik was weer in vorm. Dank je. Maar het kost me wel een jaar van mijn leven. Hoe lang is die nou van bureau weg? Dertien jaar, 14 jaar? Ik had de indruk, als ik je zo hoorde, dat het in de vorige eeuw was. Ja, jullie waren er nog niet. Ik heb hem anders nog wel meegemaakt, als studentassistent. En hij was ook bij het afscheid van meneer Beerta. Dan heb je geen indruk op hem gemaakt. Het zou wel iemand zijn die alleen de hoge mieters ziet zitten. Jij was er toch nog niet? Hè? Ja, maar daarom weet ik wel wie het is. Ik blijf bij Joop. Joop. Een map. Ik heb hem um, doorgewerkt, Maar. Maar. maar... <laughs> um, wat moet ik doen? Om je dit te leren. Nou, dat moet jij weten hoor. Um, Zo'n artikel, heb je het nou gelezen? Zo'n beetje. Maar niet woord voor woord. Is dat nodig? Niet als je het begrijpt. Je dacht dat je het begreep? Ik dacht van wel. Ik heb nou de indruk dat je een paar zinnen uit het begin en nog een zin uit het slot hebt genomen en die aan elkaar hebt geplakt. Zo heb ik het geleerd. Dat, dat ga ik wel. Maar um, voor een samenvatting in het bulletin is dat onvoldoende. Oh. Ik kan er wel weer een samenvatting maken. Als voorbeeld. Maar ik wou het nou eens anders doen. Want ik geloof niet dat dat werkt. Ik heb hier een paar vragen opgezet. Die je als vuistvragen moet zien. Die je bij... Elk artikel moet beantwoorden. Dat zijn vier vragen. Eén, waarnaar heeft de schrijver onderzoek gedaan? Twee, hoe gaat hij daarbij te werk? Drie, welke bronnen of welke literatuur heeft hij daarbij gebruikt? Vier, wat is zijn conclusie? Als je die vragen nou eens probeert te beantwoorden. De schrijver heeft onderzoek gedaan naar... Puntje, puntje, ...puntje. Hij heeft dat gedaan door, ja. punt, punt, punt, punt, enzovoort, gewoon in je eigen woorden, zonder je erom te bekommeren of die antwoorden een lopend geheel vormen. Dan kunnen we daar weer over praten. Huh. Probeer het maar. Het hoeft niet meteen goed te zijn. Ik, ik zoek alleen naar de beste manier om je te leren hoe het moet. Goed? Ik zal het proberen. Ging het? Dat zal nog moeten blijken. Ik ben nu naar Beerta. Ik denk niet dat ik vanmiddag nog terugkom. Doe meneer Beerta mijn hartelijke groeten. De mijne ook. Ik zal het doen. Ik ben er vanmiddag niet meneer de Vries, maar Asjes en muller zijn er, dus u kunt de telefoon aan hem doorgeven. Dank u wel, meneer. Maarten! Geen gezicht om jou op de fiets te zien. Ik ben op weg naar Beerta. Doe hem de groeten. Ik zal het doen. Dag, Anton. Dat is mij. Je bent benoemd tot erelid van de commissie. Nee. <laughs> Ik heb het niet kunnen tegenhouden. Oh. <laughs> en een erelidmaatschap uh. kan je niet weigeren. <laughs> er is niet aan te doen. En verder moet je de groeten hebben van de braan... En van Bart. Ja. En van Ad. En van Nicoline natuurlijk. Hoe ah. zijn ze net de vrouw? Goed. Dat wil zeggen, hij heeft zijn pols gebroken. En longontsteking gehad. En een nieuwe pacemaker. Hij ja, heeft is paar moeite. Maar hij blijft er wel opgewekt onder. Ik doe. Ja. Ja, ook. Ik moet je weer weg. Ben Ik ben zo'n huis. Zo'n ik... huis. Wat zegt Karel daarvan? Dat ik ben blij van Karel. Dag, Anton. Ja, Pieter. Dag. Pieter de Blauwe. Maarten Koning. Hoe is dat, ze... Goed. Je moet van alle vrienden de groeten hebben. Dank je. En toen we hier naartoe reden, zeiden we net tegen elkaar, dat we je maar eens een keer moesten meenemen voor een paar dagen, om je huis weer eens te zien. Ja? Lijkt je dat wat? Ja. Anton moet hier weg. Moet je hier weg? Ja. Hij is te goed. En wat zegt Karel daarvan? Is weet het niet. Heeft het Karel heeft het druk. Karel heeft het druk. De Ravelli gezegd dat ik hem wel naar Middelburg wil halen en hem daarvoor zorgen. Maar hij wil dat niet omdat hij dan het contact verliest. Hm. Begrijpt u wat hij daarmee kan bedoelen? Ik denk dat hij bang is dat hij dan voor aap staat. Dat zou best eens kunnen. Tegen mij zei hij ook dat hij nog te jong is om zich aan zo'n zieke man te binden. Hij is ouder dan wij, denk ik. Ik ben van 26. Ik van 27. Mevrouw en ik moeten nog even in Amsterdam zijn. Kan ik u misschien ergens afzetten? Zeer uh, aardig, maar ik, ik, ik ben op de fiets. Kom eens kijken. Ik geloof dat u doodgaat. Wat denk je? Moeten we niet met hem naar de dierenarts? Nee. Dat is alleen maar beangstigend. Maar wat moeten we dan? Niets. Hij moet gewoon doodgaan. Lief Jonasje. Naast hem op zijn knieën dacht hij aan hoe hij hem vijftien jaar geleden gevonden had, in de koude nacht, schreeuwend, op een matje tegen de huizen, kletsnat, en hij werd overmand door verdriet. Ik heb niet de illusie dat het enige indruk op je zal maken, maar ik moet het toch zeggen. Ik vind dat je van mensen op een foto niet mag zeggen dat ze wel doorvoed en goed gekleed zijn. Ik vind dat stemming maken en beneden het niveau van een wetenschappelijke kritiek. Mijn kritiek op de hersentaak. Bovendien weet je niets van die mensen af. Behalve dat ze onder een spandoek staan. Daar kunnen ze best toevallig onder terecht zijn gekomen. Als er tussen die mensen twee of drie hadden gestaan met uitgemergelde gezichten en gekleed in vodden, dan zou ik dat niet geschreven hebben. Wat dat betreft is het net als bij Sodom en Gomorra. En de nadruk die je erop legt dat het Duitsers zijn vind ik ook beneden de maat. Ik ben bang dat dat alleen maar is omdat je een hekel hebt aan Duitsers en dat deze mensen het daarom moeten ontgelden. Het irriteert me als mensen zich in een welvaartstaat als de onze tekort gedaan voelen. En wanneer daar onder het mond van wetenschappelijke objectiviteit op wordt ingespeeld. Dat heb ik aan de kaart gesteld. Als het Nederlanders waren geweest, had ik het ook geschreven. Nou, dan zou je er niet zo nadrukkelijk bij gezet hebben dat het Nederlanders waren. Dat is mogelijk, dat weet ik niet. Maar ik had het wel gezegd. En ik vind dat een wetenschappelijk tijdschrift daarvoor niet de plaats is. Dat is politiek. De schrijvers van het boek bedrijven ook politiek. Dan moet je dat zeggen. Dat zeg ik ook. Maar je voegt daar een eigen politieke mening aan toe. Natuurlijk. En dat is nou precies wat je die schrijvers verwijt. Dat je dat niet wilt inzien.